9 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De 22e Olympische Winterspelen zijn om half acht Nederlandse tijd... door de Russische president Poetin voor geopend verklaard. Even daarvoor was er een einde gekomen aan een kleurrijke show. IOC-voorzitter Thomas Bach zei dat de Olympische Spelen bruggen bouwen om mensen met elkaar te verbinden, geen muren om ze van elkaar te scheiden. Het ontvouwen van de Olympische Ringen verliep niet helemaal soepel. Vijf sterren moesten uitgroeien tot de vijf bekende Olympische Ringen, maar één ring weigerde dienst. In de show marcheerden 3000 atleten uit 88 landen het stadion binnen. In Amsterdam hebben zo'n 500 mensen bij het homo-monument gedemonstreerd tegen de positie van homoseksuelen in Rusland. De demonstranten protesteerden ook tegen het besluit van het kabinet om de koning, de koningin, de premier en de minister van sport naar Sochi te sturen. Volgens het COC is die delegatie te zwaar voor een land dat mensenrechten schendt. De Russische politie heeft in Moskou en Sint-Petersburg... zeker veertien homorechtenactivisten aangehouden. De demonstranten in Sint-Petersburg rolden een spandoek uit... met de tekst van het Olympisch hand Handvest tegen discriminatie. Zij werden meteen ingerekend. De Russische wet verbiedt protestacties waarvoor geen toestemming is gevraagd. De betogers kunnen een boete of een gevangenisstraf krijgen. Clint Eastwood heeft opnieuw een helder rol gespeeld. Ditmaal tijdens een golftoernooi in Californië en helemaal live. Tijdens een feest dreigde toernooidirecteur Steve John te stikken in een stukje kaas. De acteur van 83 zag het gebeuren. Hij aarzelde geen momenten, paste onmiddellijk de Heimlich-greep toe. Dat is een greep die zorgt voor extra druk... waardoor dat wat het slachtoffer dreigt te verstikken naar buiten schiet. Het weer, vannacht gaat het weer waaien, het wordt 4 graden. Morgen eerst regen, later nog een bui, maar in het westen wat zon. En het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NWS Journaal. Een rusteloze globetrotter zoekt Lieve huismus die op zoek is naar een rusteloze globetrotter. e-matching, dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het ook aan?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 Ontspannen ontwaken met brunch na afloop. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl. Boek nu je vliegticket op vliegwinkel.nl en ontvang een Capitol reisgids naar keuze cadeau. Op eens op vliegwinkel.nl. Radio 1. WNL. Opiniemakers. Goedenavond en welkom bij Opiniemakers van Omroep WNL. Mijn naam is Wieger Hemmer en iedere vrijdag bespreek ik hier aan tafel belangrijke kwesties van afgelopen week met een pool van vaste opiniemakers. Vandaag is dat journalist Jan Dijkgraaf. Meneer Dijkgraaf, welkom en fijn dat u er bent. Wat is nou uw nieuws van de week? Uh, afgezien van alles wat we nog gaan bespreken, want ja. dat is veel... is dat uh, uh, toch de presentatie van het rapport uh, van Wilders gisteren. Uh, er is een van de Loes uh, anti-EU-bureau dat uh, roept... Uh, we gaan er allemaal 9000 euro per gezin op vooruit als we uit de EU stappen. Nou, holle retoriek natuurlijk. De andere kant doet ook aan holle retoriek. Dat is namelijk als we uit de EU stappen, dan krijgen we oorlog. Uh, dan komt de derde wereldoorlog eraan. Ja, die holle retoriek zorgt ervoor dat we geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Vanavond hier aan tafel geen holle retoriek. Zojuist zijn de Olympische Spelen geopend. Dat kan niemand ontgaan zijn in Sochi. Zijn het nu de Spelen van premier Poetin? Of toch die van Sven? Irene en Nicolien. Het was een roerige week in Den Haag. Staatssecretaris Wiebes trad toe tot het kabinet... en het was misschien wel het begin van het einde voor minister Plasterk. Met welke opdracht moet Wiebes aan de slag... en hoe voorkomt nou Plasterk dat hij het veld moet ruimen? We bespreken het met, zoals gezegd, Jan Dijkgraaf in de volgende gasten... Tweede Kamerlid voor het CDA, Madeleine van Torenburg... fractievoorzitter van GroenLinks, Bram van Ooyik... en oud-VVD-politicus Robin Linschoten. U allen welkom. Nu eerst de drie van WNL. Het nieuws van WNL. Soms veranderen mensen in de politiek van mening. Voortschrijdend inzicht wordt dat genoemd. Siebrand van Haarsman-Buma van het CDA... is sinds deze week voor de gekozen burgemeester. Voorvechter van het Eerste Uur, Alexander Pechtold van D66... is daar natuurlijk blij mee. Ik ben ooit eens minister geweest voor die democratische vernieuwing... en ik heb met die CDA'ers toch moeten vechten met dollar... die het allemaal maar tegenhield. Dus ik ben blij dat ze tot inzicht zijn gekomen. Ik heb nog wel een klein vraagje als ze daar die burgemeester willen kiezen. Wel door de bevolking, hè? En anders is het gewoon wat het nu is, maar dan net in een ander soort wetje. Als het aan vier kustgemeters ligt, komt er geen windmolenpark op zee. Uit onderzoek blijkt dat er met de komst van het park... in totaal 6000 banen verdwijnen. Volgens wethouder Thijs Udo uit Katwijk wordt het unieke uitzicht zo verpest... dat er minder toeristen naar de kust zullen komen. En dat heeft een, een directe uh, parallele relatie... naar vermindering van aantal banen, omdat juist natuurlijk de horeca... Ja, die, die gaan natuurlijk steeds minder uh, omzet draaien en, en, en vandaar dat ze minder mensen nodig hebben. Dus dat kost banen. ChristenUnie, SGP en D66 hebben het kabinet weer eens uit de brand geholpen. Na een paar kleine aanpassingen kan de bijstandswet zo de Kamer... door staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Kleinsma klonk achteraf opgelucht. Nou, we hebben afspraken gemaakt met, met z'n zessen, zou je kunnen zeggen... Uh, over de bijstandswet en de participatiewet. Deze vrouw klonk opgelucht, meneer Van Ooyek. Was u dat ook? Uh, nee, want uh, de, een van de kernbezwaren die GroenLinks heeft tegen die nieuwe wet... is dat er 2 miljard bezuinigd wordt op, uh, op bijstand en uh, participatiewet. En die bezuiniging die blijft recht overeind staan. Vandaar dat ook uh, de VVD-woordvoerder zei, uh, de heer Potters... van uh, ach, er is eigenlijk uh, niet zo heel veel veranderd. Een paar kleine dingetjes. En ik vrees dat hij uh, daar gelijk in heeft. Uh, de kern van de wet blijft uh, overeind, meneer Dijgraaf. Staat u daarachter? Uh, wat mij betreft mag iedereen in de bijstand, uh, die kan wel aan het werk. Uh, en de kern van, van de wet is dat je dat nog steeds niet hoeft in Nederland. Mm. Uh, en als mevrouw Kleinsma een man was geweest... had, had ik gezegd, wat een blije eikel. Want de PvdA heeft verloren in, uh, in deze onderhandeling. Een hmm. de, um, ander opmerkelijk ding wat we net voorbij hoorden komen. Was de de ja, windmolens. Ja, toch? Ja. Meneer Van Ooy, ja, Ik was van, wel verbaasd over dat ze zo precies weten... dat er dan 6000 uh, banen verloren. Nou, kijk, Ik denk dat windmolens die moeten heel ver uit de kust moeten. Uh, daar zijn ook allerlei plannen voor. Die technologie die gaat steeds... Uh, uh, he, die schrijft voor de kosten gaan geleidelijk aan naar beneden. En als je hele grote investeringen doet... en nou echt eens een keer die omschakeling naar zonne- en windenergie... Mm. dan kan het ook goedkoper en dan kun je ze ver uit de kust zetten... zodat mensen er geen last van hebben. lijnen van Torenburg van CDA, bent u voor molens of voor banen? Voor allebei. Oh. En ik vind het ook wel bijzonder dat het zo uh, strak wordt bedacht ja. dan. Dat het zoveel banen kost. Ik denk wel dat het een probleem kan zijn als je ze heel ver weg zit. Ik hoor uh, vaak dat je een soort stekkerdoos op de oceaan moet hebben. Wat een vermogen dat kost om daar ja, een... een goede toeleiding van energie te krijgen. Ik denk dat we daar nog wel wat innovatie in kunnen gebruiken. Het wordt komende dinsdag erop of eronder voor minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... aan hem de taak om voor een kritische Kamer uit te leggen... waarom hij al die tijd beweerd heeft. Dat niet Nederland, maar de Verenigde Staten... 1,8 miljoen gegevens hebben onderschept. Dat aftappen, dat is volstrekt legaal. Maar de Kamer onjuist informeren, dat is een doodzonder. Jan Dijkgraaf, opiniemaker van deze week... gaat Plasterk het komende dinsdag overleven. Het wordt uh, gewoon erop voor Plasterk. Want dat is hoe het in de politiek werkt. Uh, er is iemand hier aan tafel die ervoor zorgt... dat mevrouw Hennis ook moet... Nou, we gaan niet uh, twee ministers naar huis sturen... nadat er al een VVD-staatssecretaris naar huis is gestuurd. Want dan is namelijk het kabinet weg. Uh, dus uh, dankzij meneer Van Ooyek uh, gaat plastic blijven, denk ik. Ja, is dat zo, meneer Van Ooyek? Kan hij gewoon blijven? Nou, de, als hij kan blijven, dan zal, die toch, zal dat zijn omdat hij zelf een goed verhaal uh, heeft. En niet omdat mevrouw Hennis daar uh, ook zit. Ik, ik vond het eerlijk gezegd volstrekt logisch dat mevrouw Hennis daar ook is. Want die heeft niet alleen haar eigen verantwoordelijkheid... maar die hmm. heeft ook in de media weer iets heel anders gezegd dan Plasterk zegt. En ik denk dat de Kamer terecht vraagt dat het kabinet met één mond spreekt. Niet alleen de Kamer, maar iedereen wil dat graag. Dus uh, mevrouw Hennis komt ook. En uh, als ze allebei een heel goed verhaal hebben, dan blijven ze allebei. En als ze slecht verhaal hebben, dan moeten ze weg. Ja, maar de Lenne van Torenburg. Minister Plasterk en Hennis moeten in totaal zo'n tachtig vragen gaan beantwoorden. Een aantal van die vragen komen van u. Um, wat, wat neemt u nou Plasterk het meest kwalijk? Uh, nou... Ik moet eerst weten, uh, waarom heeft hij op enig moment gezegd... dat de Amerikanen die informatie hadden gehaald en niet... Uh dat Nederland het had gegeven, als natuurlijk daar het mee begonnen is. Maar wat nu wel bijzonder is, is dat dus blijkbaar het kabinet al lang wist dat het zo zat. En niemand heeft dat gezegd. En ineens komt er een rechtszaak waarin dus duidelijk wordt dat het naar boven komt. Ja, dan moet je met je plas voor de dokter. En dat is wel een beetje akelig. Ja, en dat, daar zit natuurlijk een pijnpunt in. Zo lang stil zijn en dan ineens komen. Dat schaadt wel het vertrouwen. Ja, hoe schadelijk is dat, meneer Linschoten? oud-politicus, oud-woordvoerder, financiën... en oud-staatssecretaris Sociale Zaken, ik zeg het maar even. Nou ja, het is buitengewoon schadelijk als je daar geen, goed, uh, geen goede verklaring voor hebt. Um, het verbaast mij wel iedere keer uh, kijkend naar de Kamer... dat er heel veel commotie ontstaat over dit soort dingen. Aan de andere kant vind ik dat in dit dossier... Uh, er terecht een aantal vragen worden gesteld. Wat is de belangrijkste vraag wat u betreft? Uh, leg eens eventjes uit waarom je dit op deze wijze gedaan hebt. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik Plasterk uh, alweer enige tijd geleden... ik meen dat het in een... Uh, in een nieuwsuuruitzending zat uh, met briefjes, uh, zag uitleggen van oktober welke, vorig jaar. Op welke wijze hij geïnformeerd was. Dan dacht ik van hé, hey, minister verantwoordelijk voor veiligheidsdiensten, waarom doet hij dat op die manier? Vond uh, u dat toen over de dag? Nou, eerlijk gezegd had ik verwacht dat er op dat moment in de Kamer een vraag over gesteld zouden worden. Hebben we waarom, we hebben toen 6 november een debat gehad. Ja. En daar is ook juist okay. hierover gesproken. Maar toen bleek het gewoon een is... soort berichtje te zijn van internet. Dat hij dat herhaalde toen wat hij in Nieuwsuur... Hè, die, die betwiste ja. ja, En ook ja, vond de beschuldiging naar Amerika was dat natuurlijk wel. Dat vind ik ook een soort blamage. Dat je zegt van die Amerikanen, dat moeten ze niet meer doen. We gaan ze erop aanspreken. Zo ga je niet met je bondgenoten om. Dat zijn grote woorden van een minister. Van die andere 79 vragen is niet de enige vraag: wist u het nou niet of heeft u gelogen? En beide is fout. Er zijn, ja, dat is de belangrijkste vraag. En ja. daarom waren er aanvankelijk 80 vragen en die zijn teruggebracht naar 64. Want dat zijn natuurlijk heel veel dit soort dezelfde vragen. Maar twee is toch maar genoeg? Zijn dat er niet nee, zijn nee, nee, nee, absoluut niet. Er zijn u, heel veel dingen. Heeft u gelogen? Uh, en zo nee, wist u het niet? Heeft u het bewust of onbewust? Nou ja, heel veel verschillende het fracties hebben gezet. net uh, andere nuances in ja, de vraag. Maar er zijn dan, natuurlijk dingen daarna gebeurd. Maar uh, dan, als hij uh, of heeft gelogen of het niet wist, wat, nou, wat moet er dan gebeuren? Hij zal in ieder geval nu heel erg duidelijk moeten maken waarom dit is gedaan. Kijk, als we er helemaal niets van vonden, überhaupt ja. niet... dan hadden we hem donderdag naar de Kamer moeten halen weg moeten sturen. Hmm. We hebben ervoor gekozen om een serie vragen in te dienen. Daar willen we een goed antwoord op. En ik vind ook dat we dan als Kamer eh, zorgvuldig moeten zijn... en gewoon die antwoorden moeten afwachten en het debat ingaan. Ja, meneer Van Ooyek, eh, meneer Dijgraas zegt hier... Er is eigenlijk, en dat zegt meneer Linschoten ook... er is eigenlijk maar één vraag en die anderen zijn daar slechts afgeleiden van. Onderstreept u dat? Ja, er zijn heel veel vragen interessant, denk ik. Hè, die gaan over... Uh, kun je dit zomaar doen, die gegevens verzamelen? Kun je ze vervolgens zomaar delen? Is de wet op dat gebied uh, zeg maar voldoende uh, up-to-date? Gezien wat we nu allemaal sinds Snowden weten we eigenlijk heel veel dingen meer dan we daarvoor wisten. Dat zijn allemaal interessante vragen... maar uiteindelijk zal het dinsdag inderdaad gaan over de vraag... hoe kan het verschil tussen wat Plasterk in uh, eind oktober zei... en wat hij nu zegt... en het verschil tussen Hennes en uh, Plastek, hoe kan dat worden verklaard? En ik weet het niet... Ik uh, ja, uh, Houdini heeft zich ook ooit uit zijn ketenen uh, bevrijd. Dat had ook niemand verwacht. Ja. Maar ik zou niet graag in de schoenen van uh, Plastex staan. U zegt hier, ik weet het niet. Toch bent u, anders dan mevrouw van Torenburg... afgelopen woensdag bijgepraat met die andere fractievoorzitters. Kunt u daar nou ja, tipje van de sluier over opleveren? Uh, nee, nee, dat kan ik niet. Ik, kan, ik ben niet bijgepraat, maar ik, kan verder. ik was niet bij die uh, bijeenkomst. Dus, uh, daar waren uh, toch alle fractievoorzitters bijeen? Nee. Nou. Ja, sorry, ik, ja, ik weet niet of ik wel... nou nieuws voor u heb, maar... Uh, ja, u wordt niet meer uitgenodigd wat, voor de commissie uh, stiekem. Dat zou dat zijn. <laughs> ja. Ja. Want dat is de commissie stie stiekem, inderdaad. Ik was er niet bij. Oké, okay. uh, uh, uh, Meneer Linschoten, meneer Dijgraaf zei net, er is eigenlijk maar één vraag die er echt toe doet. Kan, uh, kan Plastek die vraag afdoende beantwoorden, denkt Komende. Dus dat hoop dan... ik voor hem. Kijk, ik ben er allemaal niet bij geweest. Ik kan het niet beoordelen. Uh, ik vind dat er terecht vragen gesteld zijn... En ja, de koninklijke weg is om nu de regering gewoon maar eens in de gelegenheid te stellen... Ja. om die vragen te beantwoorden. En dan is het vervolgens aan de Tweede Kamer eh, om daar een, een weerwoord op te formuleren. Ja. Maar wacht eerst rustig dat antwoord af. Uh, ja. Ik neem aan dat beide ministers hun stinkende best doen... Uh, om daar een, uh, een, een adequate verklaring voor te geven. Uh, ik zou het liefst die verklaring willen afwachten... alvorens tot een voordeel ja, te komen. Ja. dat is heel diplomatiek van u. Hoe um, is die diplomatiek. Dat is de manier waarop het hoort te gaan in een parlementaire democratie. Ja, want u zegt beide ministers. We hebben nu uh, Plasterk de revue laten passeren. Er is er natuurlijk nog een, Hennis Plasgaard. Uh, even naar haar reactie luisteren, die ze vandaag... of nee, gisteren was dat gaf. Ik heb helemaal nooit eerder gecommuniceerd dat de Amerikanen het hebben gedaan. Waar het om gaat is dat er direct naar aanleiding van de publicatie in de Spiegel een enorm beeld is ontstaan waar iedereen zijn bijdrage aan heeft geleverd. Ik ga er verder niet over. Meneer Dijkgraaf, toen u dit hoorde, dacht u toen ook misschien niet van: ze is hier die andere collega, plastic dus? Nee, ja, Laten we zeggen ze dekt hem niet. Dat maar, is wel duidelijk. Maar, nee, ze dekt hem niet. Maar het kan best waar zijn wat ze zegt. Zij heeft, er, zij heeft inderdaad niet dat gecommuniceerd. Want ze zat niet bij de hand te doen bij Nieuwsuur. En hij heeft niet in de Kamer die vragen beantwoord. Maar dus er is, mij, ja, heeft ze maar van, er is ja. wel wat reks gebeurd nog. Dat oh, zij natuurlijk samen toeren. met Plasterk ja. een brief schuurt naar de Kamer. Ja. En zegt, we hebben, het is een hele lange zin. Het zijn zes zinnen. En uiteindelijk een hele lange zin zit erin. En daar er staat uit een soort diepgaand onderzoek. Vergaande analyse hebben we bekeken. Dat we er achteraf toch achter kwamen, Dat die 1,8 miljoen aan ja. de Amerikanen waren gegeven. Terwijl ze op de televisie zo zegt. Ik wist meteen al. Dat klopt natuurlijk ook niet. Dat klopt heel ja, veel. Wat, wat ik vooral heel interessant vind is dat het lijkt alsof minister Hennis veel openlijker hierover spreekt. Ik heb haar woensdagavond op de televisie gezien. Dat is een ander citaat dan nu. Dan zegt ze: Ja, hoor, dat, ja, wij verzamelen die gegevens en dat doen we niet voor niks. Dat doen we om onze mensen in het buitenland ja, te beschermen. Vindt u dan soms dat we dat niet moeten doen? Ja. Zij kiest in feite een hele assertieve en ja. tamelijk open ja. benadering, ja. die ik verfrissend vind, om heel eerlijk te zijn, omdat dat ons als Kamer. Maar plastic. Uh, de, Doet. ook voor een heel open benadering. Ja, maar dat was, dat was kennelijk onzin, wat Absoluut. hij daar zat te kwetsen. Dus je kunt wel heel van. open zijn, maar ja, als je ja, de verkeerde, verkeerde klop, dingen he? zegt, ik ga er vooralsnog vanuit dat wat mevrouw Hennis zegt, dat dat klopt, als straks blijkt dat ja. dat ook niet klopt, ja. ja, dan is het maar heel goed dat ik ze allebei ja. naar de Kamer heb gevraagd. Nee, maar kijk, het gaat natuurlijk uiteindelijk om dat wij als volksvertegenwoordiging datgene kunnen controleren wat er kennelijk allemaal gebeurt. Er worden gegevens verzameld, die worden gedeeld, en we, we moeten weten of we doel de middelen heiligt. Misschien is dat wel zo, misschien is het okay. wel heel goed dat dat, dat, gebeurt. dat kunnen dat is niet de discussie van dinsdag. Dat zijn wel de hele belangrijke dat vragen die er echt op zou moeten, moeten worden. Maar dinsdag gaat het natuurlijk uiteindelijk om het politieke lot een rap, van ja, er het kabinet. Dinsdag is vandaag ook een rapport dinsdag, naar het kabinet gestuurd en daarover Tombenburg. zal het binnenkort ook wel gaan. Of al die onderzoeken rechtmatig zijn, dat is een heel ander debat. Ja. Precies, dinsdag in ieder geval spreekt het kabinet met één mond. Dat is toch de verwachting? Okay. En is het wachten op het Kamerdebat dus? Er zijn een heleboel vragen gesteld door de Tweede Kamer. En die ga ik de komende dagen heel rustig beantwoorden samen met collega Janine Hennis. Nu Kamervragen beantwoorden, dinsdag debat. Dat was geloof ik vraag 3 in de lijst van de vragen van de Tweede Kamer. En daar zal ik ook schriftelijk antwoord op geven. Nu Kamervragen beantwoorden, dinsdag debat. Ik ga er inhoudelijk helemaal niks over zeggen. Ook die vraag is door de Tweede Kamer gesteld en zit in een serie waar we antwoord op gaan geven. Is er nog eenheid van kabinetsbeleid? Nee. Ik ga nu echt die vragen van de Kamer beantwoorden. Ik ga verder daar, niet, uh, daar niets over zeggen, anders dan dat we dat gaan doen. Ja, eenheid van kabinetsbeleid, dat moet de premier ook uitstralen. Vandaag moest dat dan doen als plaatsvervanger de vicepremier Lodewijk Ainscher, uh, Madeleine van Torenburg. Hoe deed hij het? Ik denk dat hij het keurig deed. Hij gaf gewoon aan dat er vragen zijn. En dat we nu het debat moeten afwachten. En natuurlijk gaat hij als vicepremier nu gewoon achter zijn kabinet te staan. Ik had niet anders verwacht. Ik vind het keurig. We gaan het debat dinsdag voeren... en dan zien we verder. Vond je het ook keurig? Zoals hij, hij, kan, hij, hij kan en kon niks anders zeggen dan wat hij vanmiddag heeft gezegd. Stel je voor dat hij gezegd had... van: nou ja, het is toch wel heel spannend nu... en de nee. positie van minister Plastek staat toch wel op het spel. En dus hij heeft gewoon gezegd wat je normaal in zo'n geval zegt. Nee. Uh, we hebben het volste vertrouwen. We werken heel goed samen. De sfeer is uitstekend. En we zullen alles uh, oplossen. Nou zit ik niet in die, in die kipperen... Nee. Uh, Oh. Ik ben gewoon gewoon kiezer. En uh, ja, ik denk toch. Uh ja, dat Plasterk uh, het beter zei... toen hij zei van... je weet het nooit in dit land. Uh, en, en dat had Asscher ook kunnen zeggen... dan had hij toch meer gelijk gehad dan wat hij nu deed. Dus ik snap wel dat hij het doet... maar dat, dat is wel omdat hij uh, in dat hokje in Den Haag zit... en niet denkt aan hoe dit overkomt ja. op Nederland. Ja, dat zei hij ook. Hij, zei, hij, hij sloot het ook niet helemaal. Hij gaf daar wel een, een opening in... maar vooralsnog staat hij gewoon achter zijn kabinet. Mm. Uh, de, u, u zit in, in ieder geval niet in die Die stiekem. Tenminste, u was woensdag ik niet... Ik zit er wel in Ja, precies, ja ik erin, maar in. Maar, ja, er wel Oh, het is heel geheimzinnig, maar, maar dat ga ik niet ontkennen. Dat, dat ga ik niet ontkennen. Maar in door ieder geval, in geval in komt u wel, loopt u wel af en toe in die wandelgangen... Hè, waar vaak over gepraat ja, daar wordt. Kom ik ook in wordt er ook gesproken ja. over dan wat dit wijze voor een invloed uh, heeft over, uh, op de kabinetsverhoudingen. Ja, voortdurend. Ja, ja. Er wordt in die wandelgangen voortdurend over van alles en nog wat uh, gesproken. Of dat, uh, nou ja, goed. Hè, maar, maar, tuurk, en kan dan wordt de AFD ons daar later over inlichten? Dan, dan, en, dan, dan, precies, en dan ja. worden we afgeluisterd. Ja. Nee, maar kijk, het is natuurlijk. Uh, vorige week nog maar is mm -hmm. eh, staatssecretaris Wekers uh, Af, Daar gaan we het ook nog over hebben, geloof ik. Maar ja, ja, mag het, be best. het beeld dat je in uh, zeg maar tien dagen of twee weken. twee of meer bewindslieden zou kunnen kwijtraken. Ja, ja dat is wel iets wat, eh, waar in de wandelgangen over gesproken wordt wordt, wat zou dat dan betekenen voor het kabinet? En in welke allemaal... bewoordingen spreekt u daarover? Wat zou dat betekenen nou, voor het kabinet? Ik denk dat dat dramatisch zou zijn voor het kabinet. Want dan komt natuurlijk ook de vraag naar de regie, zoals we dan altijd zeggen, van de minister-president aan de orde. Hè? Van stel dat dat gebeurt. Dus de minister-president heeft zelfs in dit dossier ook een eigen verantwoordelijkheid. En ja, Dus dat kan, dat kan niet als dat zou gebeuren, wat puur speculatief mm -hmm. is, dan blijft dat natuurlijk niet zonder nou, maar gevolgen voor Ik vind het wel fijn, andere fijn andere dat we dan, dan uh, ochtends om negen uur die vraag kunnen indienen en dat je dan gelukkig een week erop ook nog wel andere belangrijke algemeen overleggen heb dat je gewoon ook weer even langer naar inhoud kan. Ik word daar wel ja, een beetje simpel de, van dat ja. soort rondzoem. Ik denk dat ook. Ja, wat, wat, wat sommige journalisten tegen mij zeiden... ja maar doet hij daar heeft... ook niet aan mee, hoor. Dat Natuurlijk, zijn de op... Nee, dat zeg ik niet. Maar op een bepaald ja. moment denk ik wel... Dan zeggen journalisten ook, ja, maar hij heeft bij ons ook een ander verhaal. Die voelen zichzelf ook een beetje aangetast. En daarom werd het nog een grotere hype. Ja. En op een bepaald ja. moment dacht ik, nou, ja, dan gooi ik die deur dicht. En nou ben ik klaar en heb ik nog een debat ja. over iets anders. Ja, ja, ja want dat mogen nou is dus het spelletje wat wat wat gespeeld wordt. Meneer wordt op die vierkante kilometer in Den Haag... en waar een heel groot deel van dit land helemaal niets nee, meer van heeft. Nee, daar zijn veel van. De de de hoop... spilgouw, en, en, en, ja. is Jan Dijk ja. Die je moet daar niks massief. van hebben. Nee, want, want burger, er, mogen van, er mogen van de traditionele partijen geen verkiezingen komen. Dat is natuurlijk wat er echt boven, boven de crisis, een eventuele crisis in het kabinet hangt. Dat dan, dan de PVV en de SP de twee grootste partijen gaan worden... en dat we weer onbestuurbaar worden, wat we voor dit kabinet ook waren. Ja, gisteren was ook nog iets interessants op het NOS-journaal. Laten we er even naar luisteren. Dat zegt iets over de persoon Ronald Plasterk. Dit is echt een prototype politieke doodzonde. En uh, verschillende partijen die vinden ook uh, dat hij te gretig de publiciteit heeft gezocht. De babbelziekte lijkt hem fataal te worden, zeggen ze dan. Want Plastek staat erom bekend dat hij graag in de media is. Kun je te praat graag zijn, meneer Van nou, Dat misschien wel, maar ik vind het een beetje flauw. om nu kijk deze, de, Ik vind het goed dat bewindspersonen zich in de media uh, verantwoorden. We hebben ook wel kabinetten gehad waar bewindspersonen in zaten... die we nooit zagen. En uh, dat vond ik uh, verkeerd. Dus ik vind uh, dat iemand veel in de media is als bewindspersoon. Ik vind het een beetje flauw om okay. dat nu tegen hem te gebruiken. Dat hij dat vervolgens dingen zegt die hij later moet herroepen... Ja, dat is eerlijk gezegd wat anders. Dat is natuurlijk vrij uh, dom. Maar dat de, uh, minister Plasterk uh, zich overal in de media laat zien... vind ik, geen, uh, folk, vind, vind ik voor politicus niet uh, slecht. Schets je dus die gezegd. uitweg voor minister Plasterk, meneer Van Linschoten? Hoe ziet u dat voor u? Hoe bedoelt u in dit geval met een uitweg? Nou ja, hij moet, uh, hij moet zich zien te redden daar komende dinsdag. Hij moet gewoon op een adequate manier antwoord geven op die vragen uitleggen... wat hij gedaan heeft, waarom hij het gedaan heeft. En als hij zelf tot de conclusie is gekomen dat daar iets fout is gegaan... moet hij aangeven dat hij dat niet meer zal doen. En dan bent u ook nog te overtuigen, mevrouw Van Torenburg? Ja, als ik helemaal niet te overtuigen was... had ik hem donderdag uh, had ik voorgesteld om hem weg te sturen. Ik ga er natuurlijk niet alleen over. Dus ik zie inderdaad een kans dat hij gewoon echt uitlegt... wat er fout is gegaan als hij dingen verkeerd heeft gedaan. Dat hij dat ook echt genereus aangeeft. Want nu zag je wel een beetje zo'n ja, maar misschien zijn dat dan de Nederlandse vragen... op het Nederlandse grondgebied. Weet je, als ze je dat spelletje gaat spelen... Daar doet niet aan mee. Dan gaat het licht uit. Ja, ja. daar ja. doe ik niet aan mee. Het er mee. wordt een hele week... Ja. Daar gaat het licht uit. Nou, nou, We gaan het komende dinsdag ja. zien. Dat zijn energiebespaande ja. maatregelen. Ja. Nee. Ja. Ja. Voor ja. De ja. Dat, is goed, ja. dat klinkt als misschien ja, misschien niet nodig. Nee, we moeten eerst eens een, een tussenstand halen. Dat doen we bij Vitesse tegen oh, ADO yeah. Den Haag. Richard van der Made. Ja, 0-0 is het nog in uh, Gelderdome in Arnhem tussen de nummer 3 uh, op de ranglijst Vitesse en de ploeg ADO Den Haag die helemaal onderaan bungelt. Afgelopen week natuurlijk desastreus in eigen stadion het uh, Verlies tegen Herakles Almelo. Het kostte Maurice Stijn, de coach van Aro. Zijn baan. Terwijl nu Patrick van Aanholt Van grote afstand. Eindelijk eens op doel schiet. En daar heeft Coutinho nog de nodige moeite mee ook. Het gebeurt allemaal in de 64ste minuut. Van dit teleurstellende duel. Vitesse kan het, spoel het spel heel moeilijk maken. Terwijl Aro Den Haag hier naar de Gelderdoom is toegekomen. Om in elk geval de boel achterin dicht te houden. En daar slaagt de ploeg van debuterend coach Henk Frezer goed in. Het heeft ook de beste kans gekregen in de eerste helft. Na een goede voorzet vanaf de rechterkant van Malone was het pakker die oog in oog kwam te staan met Piet Veldhuizen, de keeper van Vitesse. Maar die hield dus de ploeg die nog altijd verwikkeld is in de titelrace op de been. Maar als Vitesse zo blijft doorgaan en de ploeg van Peter Bos haalde slechts zes punten uit de laatste vijf wedstrijden, dan kan het wel eens heel snel afgelopen zijn met de titelaspiraties van Vitesse. Mike Havenaar, de lange Nederlandse Japanner, want zo noemen hem dan maar. staat klaar langs de zijlijn om zo dadelijk in te vallen bij Vitesse. Labiat is er ook uh, ingekomen. Dat gebeurde al in het begin van de tweede helft voor Vinovic. En Met de lengte van Havenaar zal Vitesse dan waarschijnlijk gaan proberen via lange ballen. Het zal het over een andere boeg gaan moeten gooien. 65 minuten zijn we onderweg in de tweede helft. en Vitesse teleurstellend in eigen stadion tegen ADO Den Haag 0 tegen 0. Even kijken, hoe heet het? Chris Berry, met Love Trip. Ja. Het CDA krijgt met zijn leden nog net de Amsterdam Arena vol. En GroenLinks, die moeten doen om in de beeldspraak te blijven... met stadion De Galgenwaard of, als we naar de beelden kijken, het Gelredome. Nog maar 1,7 van de Nederlanders is lid van een politieke partij. Vorig jaar zegt er meer dan 6.000 mensen hun lidmaatschap op. Lidmaatschap op. Fractievoorzitter van GroenLinks, Bram van Ooyek... uw partij gaat het sterkst achteruit, 6,3 procent. Ja. Hoe komt dat aan? Ja, dat is heel erg veel en niet, helaas niet heel erg onverwacht. Want zeker in het begin vorig jaar... Ja, we, GroenLinks heeft nog gewoon turbulente tijden doorgemaakt. Zo zal ik het maar even noemen in uh, zeg maar 2012 begin 2013. Gelukkig is naarmate het jaar vorderde het aantal mensen dat uh, lid werd. Want laten we niet vergeten. Er worden ook altijd nog mensen lid van een politieke partij. Ik heb het nog even nagevraagd. Elf, zelfs van GroenLinks. 1100 mensen ja. zijn vorig jaar lid geworden van, uh, van GroenLinks. En in de laatste maanden werden er meer mensen lid dan dat eruit uh, gingen. Dus wij hebben... Veel leden verloren, dat is heel slecht. Dat hebben we voor een deel aan onszelf uh, te wijten. Maar helaas is het ook een bredere trend. Want ook andere partijen, hè, dat zie je ook: op PvdA, de nou, het, het CDA. En, uh, ja, wie niet, hè, bijna. Er zijn maar heel weinig partijen nee, die leden winnen. 5. Uh, nee, nee, de PVV die krijgt er geen leden nee, nee, nee. bij. En die gaan er ook geen leden af. Nee. En 50 plus heeft heel veel leden erbij Gewonder, gekregen. Dat ja. is de grote winnaar. Maar ja, of die mensen nu nog lid zouden worden. Maar goed, dat zeg ik zonder uh, leedvermaak. Want... En de staatkundig gereformeerde partij. in ja. D66 ook nog. Maar ja. u zei net, dat ligt misschien ook wel aan onszelf. Misschien ook ja. wel aan mezelf. Laten we even luisteren nou, dat naar dat de zijn. analyse van uh, een partijgenoot van u. Dat is politicoloog Meindert Venema. Het probleem van Bram van Hooyek is dat hij diplomaat is. En, en daardoor... Um, niet in staat is dus om het, um, het profiel van, van GroenLinks... heel erg krachtig neer te zetten. Betekent u zich dit ook aan? Ja, van je partijgenoten moet je het Maak. maar... later vrijdagavond. Ik zal het straks eens meteen nagaan. Hij mag, mag zijn lidmaatschap wel, ja, halen. Ja, ja. ja. Nou, het gaat, dit, gaat vooruit, dit gaat natuurlijk meer over de electorale aantrekkingskracht van een partij. Daar is de figuur van de fractievoorzitter of partijleider natuurlijk heel belangrijk bij. Ik doe dat op mijn eigen manier. En, uh, ja, is dat we, te, we, we, te diplomatiek? Begrijpt u in ieder geval die Te kritiek? diplomatiek? Nee, dat vind ik zelf helemaal niet natuurlijk. Nee. Maar goed, het staat mij in het verder, maar uiteraard vrij om daar, uh, om daar anders over te denken. Maar u zei net ook, we hebben de stijgende lijn weer te pakken. Ja, en dat zie je dus in de leden. Hè? Maar ja, er zijn, u zei dat net al, er zijn maar heel weinig mensen helaas lid van een politieke partij. Dat is natuurlijk het probleem. En uh, eerder, dat wordt eerder minder dan meer. Dat moeten alle partijen zich aantrekken. En mijn partij is speciaal, omdat we zelf ja. ook dingen fout hebben gedaan. Dat, uh, daar ben ik heel eerlijk in. Over dat probleem gaan we straks uitgebreid verder okay. praten. Nu eerst het nieuws van half tien, gelezen door Femke Wolthuis. Dit is Radio 1.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 Minister Schippers van Sport gaat eind deze maand... naar de Russian Open Games voor homo's in Moskou. De minister zal van 28 februari tot en met 1 maart bij deze Spelen zijn. En ze wil met haar aanwezigheid laten zien... hoe belangrijk homo-emancipatie is. In Amsterdam hebben zo'n 500 mensen bij het homo-monument gedemonstreerd... tegen de positie van homoseksuelen in Rusland. De demonstranten protesteerden ook tegen het besluit van het kabinet... om de koning, de koningin, de premier en de minister van Sport... naar Sochi te sturen... En Clint Eastwood heeft tijdens een golftoernooi in Californië... het leven van de toernooidirecteur gered. Die dreigde te stikken in een stukje kaas. De 83-acteur paste onmiddellijk de Heimlich-greep toe. Die greep zorgt voor extra druk... waardoor datgene wat het slachtoffer dreigt te verstikken naar buiten schiet. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is DNL Opiniemakers. ...met Jan Dijkgraaf. YouTube kijken. Op YouTube kijken. YouTube -kijken, YouTube -kijken ja, ja, ja. We moeten op YouTube Knaap, ja, kijken. Is, wil wel zien. Tafel. U bent terug bij Opiniemakers ja. van Omroep WNL... ...en aan tafel uh, de uh, opiniemaker van deze week... ...Jan Dijkgraaf. Hebt u, want daar wordt hier uh, flink over gepraat... ...de Heimlich greep alleen eens moeten toepassen? Nee. En ik zou het ook niet kunnen. Nee, nee, dat is niet zo best. Maar we uh, hebben geen EHBO gedaan. Iemand hier aan tafel? Ik heb wel EHBO gedaan. Ik heb zelf uh, diploma's gehaald. Maar nee. ik zou ook even. Ik, als hier nu iemand stikt, hoop ik toch dat met uh, <laughs> me een klopje op de rug het ook lukt. Ja. Maar ja, ik weet al hoe het moet. Ja, ik Dit... heb het wel geleerd. Oké, okay. we hadden het net over een probleem. Namelijk, het probleem van nou ja, dat er zo weinig Nederlanders nog lid zijn van een politieke partij. Robin Linschout, is dat inderdaad een probleem? Ik vind dat het een probleem is. Uh, maar dat heeft alles te maken met het feit dat ik graag zie... dat mensen zich committeren, uh, ook als het gaat om een, uh, een politieke keuze. Hè. En dat ook vertalen in het lidmaatschap en activiteit binnen een politieke partij. Maar ik denk dat je moet vaststellen dat het een heel breed maatschappelijke trend is. Uh, minder committen... Uh, niet meer actief lid zijn van de kerk. Niet meer actief lid zijn van een vakbond. Niet meer actief lid zijn van een politieke partij. Je niet meer abonneren op een krant omdat je toch alles online vrij kunt krijgen. En dat alles gaat nog eens een keer gecombineerd met een, een heleboel switchgedrag. Dat is eigenlijk een trend die al uh, langere tijd zichtbaar is. En dat raakt niet alleen politieke partijen. Maar jammer is het wel. Ja, um, meneer Dijgraaf, is die trend zoals beschreven door mijn linschoten... is dat een achteruitgang? Uh, ja, op veel gebieden wel. Uh, maar bij politiek snap ik het wel heel goed. Oh. Uh, nou, het kabinet uh, Samson, noem ik het mij. Dat, uh, dat zorgt dat mensen echt op dit moment bezuinigen op alles. En als je dan moet kiezen tussen de postcode loterij of het lidmaatschap van de PvdA. Ja, dan je gewoon, de nou dan hou je het lot van de postcode loterij. Dan kan je miljonair worden. Het echte probleem hiervan vind ik dat het recruteren van mensen die de politiek ingaan. Raadsleden, wethouders, kamerleden. Uh, ja, die vijver wordt kleiner. Dus je, hebt, uh, je merkt dat partijen moeite hebben om mensen te vinden. Daar bij, bij herindelingen valt het mee. Maar herindelingen worden ook gedaan om de kwaliteit van het bestuur te verhogen. Een van de partijen die op dit moment helemaal niet zoveel moeite heeft om uh, mensen te vinden. Dat is D66. Aan de lijn hebben wij Kees Verhoeven. Goedenavond. Goedenavond. U bent op dit moment op het partijcongres in een gezellig, ga ik zomaar vanuit, Beurs van Berlage. Klopt dat? Dat uh, klopt, ja. Het is hier uh, volle bak. En uh, we hebben net de speech van uh, de jonge democraten, voorzitter... en van onze lijsttrekker voor Europa, Sophie in het Veld, uh, gehad. Dus we staan nu uh, aan de, ja, even aan de borrel met elkaar. En is het drukker dan vorig jaar? Uh, het is nu op vrijdagavond uh, is het uh, drukker dan vorige keer, maar morgen, uh, dat is natuurlijk de grote uh, congresdag en dan verwachten we veel meer dan duizend mensen. Dus uh, de laatste tijd zijn congres van D66 eigenlijk steeds wel. drukker. Ja. Uw partij heeft een nieuw ledenrecord gevestigd, staat nu op 23.767. Gefeliciteerd, op op. Wat, is nou het geheim, ja, wat is het geheim van D66 als u dat zou moeten omschrijven? Nou, het geheim is niet zo heel erg ingewikkeld. We doen het op dit moment gewoon uh, heel goed. Uh, we hebben uh, natuurlijk gewoon in de Tweede Kamer uh, een hele duidelijke en zichtbare lijn. Uh, dat spreekt mensen aan. Uh, bij de gemeenteraadverkiezingen zie je ook dat we op vijftig plekken meer meedoen. Uh, dus steeds meer mensen kunnen in hun gemeente ook meedoen met de D66-campagne... en zien dat D66 bezig is en denken dan... nou, ik word ook lid van die partij, ik er altijd op gestemd, maar ik ga nu ook gewoon echt actief uh, steun aan ze geven. En ja, je hit en een positieve flow, zoals dat heet. En nou, dat vinden mensen natuurlijk altijd leuk om bij te horen. Ja, we hadden het hier aan tafel natuurlijk nog niet zo heel lang geleden. Ook over uh, Ronald Plasterk. Uh, er wordt gezegd dat zijn uh, lot onder andere in handen ligt van uw partij. Zijn de messen geslepen reeds? Nou ja, volgens mij is mijn collega Gerard Schouder heel duidelijk over geweest. Dinsdag is het Kamerdebat. Het beeld wat de heer Plasterk heeft uh, geschept is natuurlijk uh, verwarrend. Hij heeft eerst dingen gezegd waar hij vrij overtuigd over was, die hij later moest intrekken. Maar ik denk dat het niet goed is als ik nu, uh, nu al ga zeggen wat wij uh, vinden. We moeten dinsdag alle vragen van de heer Pastek beantwoord krijgen. En dan zullen we heel goed opletten. En dan zullen we daarna kijken wat, uh, wat zijn posities. Ja. Uh, Wordt u daar wel, wel veel over gesproken in de beurs van Berlage in dit geval? Nou, We slijpen in de beurs van Berlage wel de mensen. Maar dat is vooral voor de gemeenteraadscampagne en niet zozeer voor het debat uh, van dinsdag. En er wordt hier nu vooral ook gepraat over, op dit moment zijn we bezig met, met de vaststelling van het Europese verkiezingsprogramma voor D66. Dus we hebben het niet de hele dag over Ronald Plastek en de PvdA. We hebben het nu vooral over wat wij willen met, met de gemeenteraadsverkiezing en vooral ook daarna met Europa. Ik wens u daarbij heel veel wijsheid toe en maak er een mooie avond van. En morgen natuurlijk ook op het congres en dan gaat de grote roerganger Alexander Pechtold ook speechen. Dank u wel, fijne avond nog meneer Verhoeven. Uh, meneer Dijkgraaf... Uh... Ik wilde nog even Pinocchio zeggen, maar oh. hij hangt niet meer. Nee? Uh, nee, natuurlijk gaat het daar wel over Plasterk en, uh, en hoe dat verder gaat. Dat lijkt me wel, ja. Nou, ja. Mensen worden geslepen. Uh, hoe vat u dat op? Nou, ik wilde nog even terugkomen op, de, op die leden ook. Uh, het beste congres wat we de afgelopen jaren hebben gezien... Uh, dat was het congres waar het CDA onder leiding van Henk Bleker sprak In de Rijnhallen over de... in Arnhem was dit. Ja. Ja. Nou, nou, nou, uh, dus ja. misschien is het wel goed dat er weinig leden zijn... en dat er weinig reuring binnen die politieke partij is. Want uh, dat was wel een heel zinante vertoning toen. Nou ja, dat, dat, daar denk ik anders over. Maar Madeline ik vind het wel het leuk om nu te zien: we hebben natuurlijk nog altijd 60.000 leden. Dus dat is uh, een behoorlijke club. En wat ik wel aardig vind, is dat we een hele actieve jongerenafdeling hebben. die nu in uh, heel erg veel gemeenten, meer dan 200 gemeenten, meedoen. Er zijn uh, partijen die aan het zoeken zijn om waar ze in hun gemeente mee kunnen doen met de. Uh, ah met uh, verkiezingen, maar wij hebben gewoon in 200 gemeenten... dat de jeugd op de lijst staat. En het is natuurlijk, we doen in bijna alle gemeenten van Nederland mee. Dus ik vind het altijd wel heel plezierig... om te zien dat dan toch nog steeds heel veel jongeren daarbij zijn. Ja, maar je, je ziet aan, zet aan, zet aan zet van aan de, de hè, die net ook ja. langskwamen. Ja, het is, het is, het meneer uh, Linschoten. Ontluisterend. Uh, heel enthousiast zijn over het feit dat er wel duizend mensen aanwezig zijn. Nou, ik heb nieuws voor u. De eerste, de beste provinciale voetbalclub die vanavond gespeeld heeft... Heeft meer dan duizend mensen op de publieke ja. tribune zitten hoor. Het geeft al aan uh, hoe ongelooflijk weinig belang. De D66, ja. een belangrijke landelijke partij, landelijk congres. En ze zijn niet in staat om meer dan duizend mensen bij elkaar te krijgen. En staatssecretarissen en ja. ministers komen niet van een voetbalclub, maar nog steeds van een politieke partij. En zie daar het Zo is probleem. Madeleine van Torenburg. Maar ja Toch zie je wel, ik ben zelf ook van buiten gekomen... dat je wel een heel lang een, uh, een warm hart toedraagt aan een partij. Maar dat ze toch uh, op een bepaald moment bij je komen... en zien van, nou, je ligt echt in onze lijn... zou je iets voor ons willen betekenen? Dan nou, groei je daarin. Dus het is niet allemaal zo dicht uh, als het vroeger misschien was. Maar je hebt dus heel veel nieuwe aanwas uit alle hoeken en gaten... Maar het is wel iets wat eh, politieke partijen zullen zich ook goed na moeten denken. Hoe ze ook anderen dan hun eigen achterban bereiken. De kiezers goed bereiken. En uitleggen en ze bij hen betrekken. Dat zie je ja. natuurlijk, het gaat ook allemaal in de so sociale media makkelijker. Dus je hoeft niet meer in een zaaltje te discussiëren. We discussiëren veel opener met elkaar. Ja, u zegt, we moeten daar goed over nadenken. Ik mag er toch vanuit gaan dat u inmiddels ook uitgekristalliseerde ideeën hebt. U bijvoorbeeld ook, meneer Van Ooy? Nou ja, wij zijn wel bezig om uh, bijvoorbeeld leden vaker uh, te betrekken bij. Uh, uh, ja bijvoorbeeld discussies over de koers of besluiten die we nemen. Als wij met het kabinet spreken over de begroting 2014... dat hebben we heel lang gedaan vorig jaar... dan zeggen wij van tevoren... Van, nou ja als, we, als er al een akkoord komt, dan gaan we dat eerst aan onze leden voorleggen. En ik denk dat wel... Kijk, politieke partijen die, die zijn al lang niet meer de vereniging... die ze zouden moeten zijn. Als je lid bent van een vereniging... dan wil je in die vereniging ook actief iets kunnen doen. En ik ben zelf heel lang lid geweest van de vereniging... zonder dat ik daar verder een functie in had... En dan merk je hoe moeilijk het is om echt iets te doen... waarvan je het gevoel hebt, dit uh, maakt verschil. Ja, en ik denk dus dat partijen uh, zich die vraag moeten stellen. Verder ben ik het overigens heel erg met Robin Linschoten eens. Het is natuurlijk onderdeel van een bredere trend... Ja. waarin mensen niet meer vaste verbanden aangaan... Ja. maar veel meer losvast, soms dit, soms dat, dingen willen doen. En maar daar op hebben op de partijen dat, tot nu toe ja, de gemist. Op het moment graf. dat iets wel leeft, laten we zeggen uh, Europa... Ja, uh, en dan wordt er een referendum gehouden, of er wordt een referendum aangevraagd. En dan sluiten de rijen toch, hè? En dat is toch voor mij duidelijk. Dus er komt geen referendum, een nieuw referendum over Europa. Overdragen van oh, de daar denken partijen heel verschillend over. Mijn ja. partij is erg voor Europa, maar ook voor een referendum. Ja. Wij hebben bijvoorbeeld nu onze Europese lijsttrekker. De partijen hebben nu allemaal ook Europese lijsttrekkers. Hè. Mensen ja. als Guy Verhofstadt ja. en Martin Schulz. Ja, dat en zijn en grote namen, mijn nee, misschien Nou ja, goed, dat zijn grote namen. Ja, wij hebben natuurlijk uh, onze eigen grote namen, maar, die, die, u. maar die zijn met een, met een referendum uh, gekozen. Wij ja. hebben uh, José Beauvais, dat is een Fransman, die uh, uh, de, tot, door de leden van de partij. U zegt dat het bijna grondschuldigend. Nee, nee, nee, die oh. is door de leden... Ik bedoel, dat is geen Guy Hofstad misschien in bekendheid... Nee. maar dat is iemand die door de leden van de groene partijen in Europa is, uh, is gekozen. En dat, zijn, dat is een klein stapje, maar dat zijn wel dingen die wij doen... om leden meer bij de partijen uh, te betrekken. Dat, ja, dat het is het uh, slotwoord wat dit onderwerp betreft. Kleine oh, stapjes oké, met mogelijk oh, grote gevolgen. Mm -hmm. De nieuwe staatssecretaris van Financiën, want die hebben we sinds deze week, die heet Erik Wiebes en die maakt zich op voor de broodnodige grote schoonmaak van ons belastingstelsel. Het systeem is volledig dichtgeslipt. Meerdere staatssecretarissen beten hun standen er al op, op, tanden er al op stuk. Als laatste in die rij kwam natuurlijk Frans Wekers. Lukt het crisismanager Wiebes wel en waar moet hij mee beginnen? Aan tafel, opiniemaker Jan Dijkgraaf. waar zou u mee beginnen? Uh, ja, ik had bedankt voor die baan als ik hem was. Ja. Nee, nee, maar serieus, uh, ik, ik ken hem niet... maar ik heb in parolen een profiel over hem gelezen... en dat was indrukwekkend. Uh, dat je echt denkt, waarom is die man niet eerder uh, ontdekt... Uh, hij, zijn, hij zit nu lokaal en wat lokaal in Amsterdam wordt uh, gedaan aan politiek... is niet altijd talent, zeg maar. Crisismanager, uh, troubleshooter. Uh, ja, het, wat ik aan de buitenkant zie, maar ik ben geen deskundige, is uh, vertrouwen winnen. Dat, daar, hij lijkt wel uh, een mes in zijn rug te hebben gehad van zijn ambtenaren. En daar heeft hij misschien wel om gevraagd. En, en het klinkt als een zeer uh, uh, omvangrijk dossier wat erop er ligt S te wachten. Geef, schets u dat want we hebben een deskundige aan tafel, ja. Robin Linschoten. Schets u dat dossier is, wat moet er daar gebeuren? Verbeteren. Wat er moet gebeuren is dat dat belastingstelsel... ontzettend vereenvoudigd moet worden. Wat er moet gebeuren is dat je een belastingdienst... die helemaal geëquipeerd is om geld te innen... die moet je geen uitkeringen laten uitkeren. Dat is een ander vak. We hebben in Nederland een lange traditie met toeslagen... ook in de sociale zekerheid. Ik ben daar in het verleden zelf ook verantwoordelijk voor geweest. We hebben na de stelselwijziging sociale zekerheid... zelfs een aparte toeslagenwet ingevoerd. Ook daar problemen rondom fraudegevoeligheid. gevoeligheid maar die zijn altijd op een zeer ordentelijke manier... zonder grote problemen uitgevoerd. Dat kan best. Als je al deze toeslagen wil hebben, regel ze niet in het belastingstelsel. Laat ze uitvoeren door de Sociale Verzekeringsbank. Eh, organisaties die gewend zijn om dat soort taken te doen. Maar hier is zowel in het stelsel zelf te ingewikkeld als in de uitvoering. Ja. Op de verkeerde plek de uitvoering neerleggen. Dat is waar de boel fout is gegaan. En Ik hoop eh, dat de opvolger van Frans Wekers... Uh, zijn collega's in het kabinet zal weten te overtuigen... dat het echt noodzakelijk is om hier een vrij grondige belastinghervorming door te voeren. Ja, u zegt, dat is en, echt fout gegaan. Dat was ja, in 2005 uh, onder de bezielende leiding van Joop Wijn. Uh, sindsdien bestaat er een belasting rood en een belasting blauw. Blauw is dan in maar rood is ook de toeslagen. Meneer Van Ooyek, is dat inderdaad een fout geweest? De Belastingdienst moet dat helemaal niet doen. 9 miljoen toeslagen hè, worden er in Nederland elk ja. jaar uitgekeerd. 7 miljoen daarvan zorgtoeslagen. En dan was er één heel goed idee om dat overbodig te maken. En dat was de inkomensafhankelijke zorgtoeslag. De inkomensafhankelijke zorgpremie, zorgpremie, de inkomensafhankelijke zorgpremie. De inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat stond in het regeerakkoord. Ja. Vervolgens brak de opstand uit in de VVD en in de Telegraaf. En toen is dat een fantastische idee... wat ineens die 7 miljoen toeslagen... wat ineens die 7 Dramatisch miljoen toeslagen overbodig, overbodig, overbodig, zou, overbodig zou maken... is weer uit het regeerakkoord gehaald. Dat een gigantische kans gemist, juist nee, door de VVD. Die dingen hebben, hebben helemaal niks met elkaar te maken. Te maken. Hebben niks met elkaar te maken, want... Als Van oh ik daar gelijk in had... dan zou in datzelfde regeerakkoord ook hebben gestaan... welke toeslagen dan gelijktijdig allemaal afgeschaft zouden worden. Uh, we hebben gewoon veel te veel toeslagen. U moet zich goed realiseren. Iedereen die een toeslag krijgt. Sommige mensen krijgen twee of drie toeslagen. Die ja, mensen, dat die zijn laten er niet zoveel, hè? Die, dat zijn er heel veel. Uh, die mensen laten we eerst belasting betalen. Dat geld komt in de rijkskast terecht... Vervolgens worden er al die toeslagen uitgekeerd. Dat is het rondpompen van miljarden zonder enige toegevoegde waarde. Uh, een hoge mate van fraudegevoeligheid. Het is gewoon een hele domme manier van je publieke domein organiseren. En het zou mij een liefding waard zijn als uh, eigenlijk heel politiek breed. Want ik vind het eerlijk gezegd niet eens een partijpolitiek issue. Dit heeft te maken met efficiëntie van uh, een overheid hoe besturen we dit land. Uh, iedereen weet dat er belasting geïnd moet worden. Iedereen weet dat er een ordentelijk inkomensbeleid moet worden gevoerd. Maar doe dat dan alsjeblieft op een slimme manier. En hou al die regelingen die er zijn zo eenvoudig mogelijk. En zorg ervoor dat de uitvoering wordt maar gedaan toch. door partijen... die ja, Dat maar gaat we dat we wel ver dan, dan alleen de toeslagen. Nou, je ziet in allerlei regelingen dat ze ook tegenstrijdig kunnen zijn. Ja. Met het aanzien van bijvoorbeeld kinderen. Je krijgt een, een toeslag als je een kind naar de opvang brengt. En je krijgt een subsidie als je dat niet doet. En al die regelingen zijn vreselijk tegenstrijdig, dat bedoel ik dertien die kinderen aangaan. Ik denk dat het inderdaad belangrijk is om daar uh, toch wat uh, hout weg te kappen... en een paar zuivere regelingen over te houden. Misschien juist in de belastingssfeer. Als je de belastingen voor uh, mensen die wat minder verdienen iets lager zou maken. Of misschien een vlaktax ja. met, met al die gekkigheid Ja, dat eruit. is het dat is nou, Ja, precies ja, het dat, je het gewoon, dat je het gewoon wat leaner-miner kan doen. En dat het ook wel leaner, ja, dat is gewoon wat, wat strakker geregeld. Ik denk dat dat veel beter is dan dit rondpompen van geld met enorme fraudes. Ja. Ik hoor ook werkgevers zeggen dat ze hun eigen werknemers... op een andere manier wat geld betalen, zodat die toeslagen overeind blijven. Ja, dan kan je beter mensen wat meer nou, eventjes geven. Of, je, reizen, hoor ik al. Toch nog één vraag aan u. Want uh, u bent van de partij die tegelijkertijd ook uh, voorstander is... van de invoering van nog meer belastingen, namelijk uh, de vleestax... De vliegtanks. Ja, u schrikt ervan, maar hoeft u nee, dat hoeft niet. Nee, daar schrik te doen. ik helemaal niet van. Nee, wij, zijn, wij zijn voorstander van een hele grote verschuiving van belastingen. Er wordt nu veel te veel belasting op arbeid geheven, waardoor het voor werkgevers bijna onmogelijk is, zeker in deze moeilijke tijden, om mensen in dienst te nemen. We veel veel te consumptie. duur. Terwijl we dingen waar we veel te veel van hebben, zoals uh, energieverspilling en milieuvervuiling, vaak vrijwel onbelast uh, uh, laten. Als je van die toeslagen af wil, dat blijf ik zeggen en je wilt het via de belasting regelen... dan is één van de manieren om dat te doen... de zorgpremie inkomensafhankelijk maken. Dat is een vorm van herverdeling. Want die toeslagen zijn er namelijk niet voor niks. We kunnen zeggen, er zijn veel te veel toeslagen. Dat vind ik ook. 9 miljoen, dat is absurd. Maar ze zijn er niet voor niks. Ze zijn er omdat mensen kennelijk in een inkomenspositie zitten... dat ze zonder die toeslag niet hun huur of hun zorg... of hun kinderopvang kunnen betalen. En Dat wordt nu heel makkelijk uit het oog verloren. Een bepaald doel. U verliest sommige dingen heel makkelijk uit uw ogen. Ja, zo is het. Laten we wel wezen. Als we gaan kijken naar de uh, cumulatie van, van belasting en andere collectieve druk in Nederland. Uh, en je zou daarbij optellen het inkomen afhankelijk maken van die zorgpremie. We hebben die rekensommetjes gezien. Een, een belastingstelsel zoals we dat in Nederland hebben, wat ik al immoreel vind. Immoreel. Zou, immoreel. Je hebt een grote groepen mensen die in de Nederlandse uh, fiscale constellatie meer dan de helft van wat zij verdienen aan de overheid. Ja, en dat krijgen. is niet voor niks. En ik vind, omdat ze heel ja, ik veel vind dat verdienen. dus immoreel. Ik vind dat de overheid niet verder moet gaan dan te zeggen... natuurlijk solidariteit, maar niet meer dan wat je verdiend hebt. Dat is, dat is één. En verder moeten ze zich realiseren dat het nog eens een keer heel dom is ook. We hebben natuurlijk een hele recente commissie gehad... die gekeken heeft van hoe kun je nou... Op Dijkhuizen. Een, commissie Dijkhuizen, hoe je op een effectieve manier belasting kunt innen. Daar is ook nog eens een keer zeer overtuigend aangetoond... dat als je een belastingtarief van 52 procent hebt... dat je als overheid minder geld binnenkrijgt dan wanneer je een belastingtarief onder de 50 procent hebt. Dus wat de overheid doet is ook nog eens een keer penny wise and pound foolish. Dus laten we alsjeblieft, hier geld alweer... Wees nou eens gewoon verstandig en kijk... wat een efficiënte manier van het besturen van dit land is. We gaan niet alleen maar uh, inkomenspolitieke spelletjes spelen. Probeer dat nou gewoon ordentelijk te doen. Ook dit vind ik geen partijpolitieke... Ja, of ja, ideologisch wel. M nee. Meneer, meneer Dijkgraaf, opinie ik ja. van deze week. Door welke analyse bent u nou het meest gesterkt in uw ja. overtuiging? Uh, nou, ik hoor dat er in ieder geval op het gebied van werkgeverslasten. zit er aan tafel, denk ik wel een meerderheid. dat die omlaag mogen. Uh. Uh, ik heb geen verstand van al die regelingen. Uh, maar ik, wat bij mij in mijn hoofd zit. is, er is, een, er, is er is een gezin met uh, twee volwassen kinderen. en dat uh, werkt niet. en dat heeft 3200 euro netto per maand. door allerlei bijstanden en toeslagen. En dat vind ik heel verontrustend... want de meeste mensen moeten gewoon keihard werken... en die halen de 3200 euro netto niet... Dus er deugt iets niet aan alle regelingen. Dat, dat is wel iets wat ik weet. Wat er precies niet deugt, uh, heb ik niet voor doorgestudeerd. Sna snapt u dat? Want dit, dit klinkt ook als immoreel. Er deugt iets niet, mevrouw de nou, Dorfman? ik denk dat het inderdaad zo is dat uh, werken meer mag lonen. En dat je uh, mensen moet stimuleren om dat te maar doen. Maar toch wordt dat al jaren gezegd. Ja, maar het wordt ja, ook op een deel nog wordt, tegelijkertijd... wordt niet gedaan. Er is één mm -hmm. probleem: uh, er zijn geen banen. Aan, maar we dus hebben je... natuurlijk de neiging om alles ook weer uh, dicht te regelen. Dan we, uh, dat is echt. Uh... Ja, een kinderbijstand hebben we bijvoorbeeld. En dan gaan we daar allerlei voorwaarden aan verbinden. 0,25% uitvoeringskosten bij de kinderbijslag. Ja we gaan, gaan we, dat doen, zegt u. En dan gaat ineens, doet ook de VVD, en laten we dat even zeggen, uh, toch ineens weer allerlei maatregelen eraan koppelen. Dat je daar heel gericht aan moet zijn. En dat je dan als iemand iets fout doet, dan gaan we het tekorten. En vervolgens zijn die uitvoeringskosten gigantisch. Denk, doe dat nou niet. Je, als je iemand een boete wil geven, geef hem een boete. Maar ga niet dat ook allemaal weer vlechten in die regelingen. Het wordt er een enorm woud door. En uiteindelijk is het totaal niet meer zichtbaar waar je het eigenlijk voor doet. De Tweede Kamer moet um, heel grondig kijken naar zijn verleden misschien ook wel. Um, tijd voor muziek, ja degelijk. Uh, Samins lees ik hier op mijn scherm. Ken ik het niet? Ja, yeah, ja, yeah. zo heet het nummer in ieder geval.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 En dat zijn minst niet, nu wel. Ja, yeah, yeah, prachtig nummer eigenlijk. Mark Rutte ja. heeft zijn gesprek met Vladimir Poetin en inmiddels op zitten. Dat gesprek vormde voor onze premier de opening van de Olympische Spelen in Sochi. En morgen zal hij hopelijk getuige zijn van het goud, ja toch, van Sven Kramer op de vijf kilometer. Eerste mensenrechten dus, dan het eremetaal. Jan Dijkgraaf, u wilde hier graag over praten. Waarom precies? Ja, dat was nog voor Rutte zo dom was om met Gordon te bellen. Dat vind ik echt het dieptepunt als het gaat om het nieuws van deze week. Dat, dat onze, moest dat hij, want onze, Gordon riep hem daartoe op. Ja, Gordon stuurt een open brief. En vervolgens gaat onze premier, dat is de man uh, zeg maar, uh, ja, die in de lijn staat... Tegen van, wie we allemaal op moeten ja, kijken. Ja, tegen wie we op moeten kijken. Die <lacht> gaat Gordon bellen om uit te leggen wat hij met Poetin heeft besproken. En de RVD brengt een keurig persbericht uit waarin eigenlijk niks staat. En Rutte vertelt tegen Gordon, nou jongen, ik heb hem keihard aangepakt. En dit verzin ik niet, want je, maar je zou het bijna niet geloven... Onze premier. Ik schaam me echt dood. U zit te glunderen, meneer Van Ooyek. En u kijkt heel betoot, beteuterd. En toch denk ik, dat is dezelfde emotie. Klopt dat, meneer uh, Linschoten? Ik heb geen idee, maar alles wat ook maar een beetje riekt naar geer of goor... Vind ik, <laughs> dat vindt u goorselijk goorselijk voor verwoorden en uh, reageer ik ook liever niet op. Oh. Want de premier moet zich daar helemaal niet mee bezighouden. Vindt u dat ook? Ja, ik denk dat hij voldoende andere dingen aan zijn hoofd heeft. Ja. Is dat ook uw voornaamste kritiek op de voorbije weken? Er is wel wat anders geweest dan homorechten en mensenrechten. Uh, nee, ik zo? vind prima dat, dat er op het moment dat je naar een land als Rusland gaat... maar ook Amerika en ook naar Zuid-Korea en naar al die andere landen... waar de mensenrechten met voeten worden getreden... dan moet je even actie voeren. Ik bedoel Dat, dat hoort erbij. Maar dit gaat echt al zes maanden over de homorechten in, uh, in Rusland. Nou, ik ben er wel helemaal klaar mee. Ik wil gewoon Sven Kramer zien winnen morgen. Ja, dat gaat morgen zeker gebeuren. Wat nu <lacht> gaat gebeuren, dat is uh... Vitesse tegen oh, Adel. Kijk eens, dat is gescoord. Het is gescoord. Just what? Nee hoor, er is niet gescoord in, in Arnhem. Het staat nog steeds 0-0 bij Vitesse. Aro Den Haag, we zitten in de extra tijd van deze hele slechte wedstrijd. Zeker slecht aan de kant van Vitesse. Dat op de derde plaats staat in de eredivisie. En na vanavond zeer waarschijnlijk zal gaan afhaken in de titelrace. Zeker als Ajax komend weekend wel gaat winnen. Kansen zijn er nog wel geweest. Vooral in de afgelopen drie minuten. Met een actie van Havenaar via een speler van Aro Den Haag op de paal. Daar had Vitesse dus pech en even later een kop bal van van der Struik. raakelings over het doel bij Coutinho. Ouder Den Haag dat de punten keihard nodig heeft. Helemaal onderaan staat in de eredivisie. En dus vecht tegen degradatie. Heeft het prima gedaan. Onder leiding van debuterend coach Henk Fraser. Het heeft in de tweede helft misschien zelfs wel de allerbeste kans gehad op een doelpunt. Dat is inmiddels alweer 20, 25 minuten geleden. Een schot van Bakker met een fabelachtige reflex van Piet Veldhuizen tot gevolg. Ja, Ik keek even naar de scheidsrechter. Want... Hij heeft nu afgefloten voor het einde van deze wedstrijd. Zeer en zeer teleurstellend. Vitesse is het helemaal kwijt. De afgelopen weken al en ook vanavond ver onder de maat. Het speelt tegen degradatiekandidaat Ado Den Haag met 0-0 gelijk in eigen stadion. En daarmee kun je toch wel vaststellen dat Vitesse heel heel moeilijk nog kampioen kan gaan worden van Nederland. Vitesse is het helemaal kwijt. Wij absoluut niet. We gaan luisteren naar een sportje dat de afgelopen weken veelvuldig in de Media is de Olympische Winterspelen in Sochi staan op het punt van beginnen. Dit evenement heeft een sportief karakter en is voor president Poetin een uitgelezen kans om zijn prestige op te vijzelen. Bederf president Poetins feestje niet. Houd ja. de Olympische Winterspelen mensenrechten vrij. Meneer Dijgraaf. Ja, nou, die meneer is inderdaad vijf minuten of tien minuten vanavond in beeld geweest. En dat is helemaal niet Poetins feestje. Uh, er zijn daar honderden sporters die acht tot twaalf jaar van hun leven hebben opgeofferd. Dag en nacht, elke dag, om daar prestaties te leveren. En ja, Poetin uh, die gloreert. Maar dat is alleen vandaag en dat is straks bij de sluitingsceremonie. Maar laten we echt ophouden met dit soort amnesty-onzin. U knikt. Mevrouw Torenburg. Ja, ik vind het waar. Uh, ik vind het wel goed dat we de discussie hebben gevoerd. Het had van mij ook een tandje minder gemogen, deze delegatie. Maar het is nu wat dat betreft voor ons uh, daarin rust. Nu kunnen de sporters excelleren. Daar gaan we vreselijk van genieten. Dat verdienen ze ook. En natuurlijk uh, wil ik straks wel horen hoe dat gesprek is gegaan. Wat we eraan kunnen doen. Dus we hebben maar ze zie, inmiddels die zitten. Ik zie Rio al aankomen. Daar worden ja. gewoon kinderen van de straat geveegd. Ik zie Qatar aankomen ja. waar mensen ja. sterven. omdat ze geen eten krijgen en niet eruit kunnen. Dus volgens mij moeten we het überhaupt eens een keer goed met elkaar in internationaal verband praten. over hoe doen we dit spelletje. en hoe doen we het in de mensenrechtenwereld. Nou, ja, maar uw partijgenoot bepaalt het nu he, bij de volgende Olympische Spelen. Eurlings. Ja, wellicht, maar ik denk dat we moeten er inderdaad voor zorgen dat we eh, dat wat nou, wel voeren. Maar nu echt genieten van ja. die sporters die hebben zo verschrikkelijk hun best gedaan. En meneer daar van, gaan we van genieten. Meneer Van Ooy, ik, meneer Dijgraaf zei net wat een onzin. Hij zei ja. het in andere bewoordingen. Maar dat, nee, dat nee hij zei dat vrij letterlijk. Ja. Met die Amnesty onzin. Hè. Ik, ik, ik vind dat echt uh, helemaal niet. No. Ik uh, vind het uh, een heel goed sportje. En ik vind ook, er zijn ook heel veel intelligente sporters die heus wel inzien dat je en kunt sporten en topprestaties kunt leveren en je ook zorgen kunt maken om mensenrechten. Als ik het heel raar zeg, ik ik vind Heel is, is raar dan om die dingen hier nu zeggen te over elkaar te stellen. Alsof sporters nee, andere mensen zijn mogen, dan wij. Sporters mogen van het IOC zich tijdens het spelen daar niet over er uitspreken. Niet... Dan worden ze namelijk uit het toernooi gegooid. Ja, maar we hebben gisteren al bij het, uh, wat was het snowboarden geloof ik meteen iemand gezien. die Ja, jaren... die ontkent dat zelf hè? Die nou, moet ja, dat ja, ontkennen, want anders het, wordt ze uit het toernooi Ik geboort. heb het uh, gezien, dat is erg genoeg. Maar dat ja. los je niet op door erover te zwijgen. Nou, daar bleek vandaag dat, ook een ander Ik vind het dus heel raar om hier te gaan zeggen dat Amnesty deze spotjes niet mag uitzetten. Dat is de boel omdraaien. dan genoeg. Van gehoord. En dat was geen zes maanden nee, te duren. Er is, er is, zolang dat mensenrecht situatie niet verbetert. En natuurlijk moet je dat ook in Qatar doen. En natuurlijk moet je dat ook uh, elders doen. U, je moet het overigens ook, ook niet alleen bij ja. de sport doen. Hè? Het Deze is of... wel. Ik denk dat we daar misschien het wel met elkaar over eens zijn. Het is heel raar dat we voor 20, 30 miljard handel drijven met de, Sov de Sovjet-Unie. Wou ik zeggen dat heet tegenwoordig Rusland. Ja. Hè? Uh, en dat gaat allemaal gewoon door. Hè? Dat, vind ik een, dat is een vorm van uw Het Nederlands Rusland jaar niet te vergeten, waar ik ook. Uh, tabak van heb, maar om te zeggen die amnesty onzin die moet maar stoppen dat vind ik de omgekeerde wereld maar het zijn bijna allemaal Pavlov reacties en ik geloof ook dat als je ja, gaat, gaat kijken soms naar alle nodig. partijen die dit soort campagnes voeren. Ik vond overigens deze MSC-campagne briljant. Ja, ja, die was heel marketingtool. Ja. Uh, maar je ziet dan ook dat het ook daadwerkelijk als marketingtool gebruikt wordt. Ja, een wereldkampioenschap, een Olympische Spelen... creëert ja. een prachtig platform voor ja. dit soort maatschappelijke ja. organisaties. We wil hier nu aan het over het over nu, nu ook, ook nog krijgen. een Pavlov-reactie teweeg brengen, want Sven Kramer, mogen goud, ja of nee, meneer Deingra? Ja, Uiteraard. Meneer Linschoten. Zelfsprekend. Marilene ja, van ja, Torenburg. En meneer van Unanimiteit aan tafel. <laughs> Ik wil u hartelijk bedanken voor uw komst naar deze studio. Tot zover WNL Opiniemakers. Maandagavond om 9 uur zijn we weer op Radio 1... met het programma Haagse Lobby. Na de ster is hier sport natuurlijk. Langs de lijn met Ronald Boots. Fijne avond en een goed weekend. Dit is Radio 1. Dear friends. Ladies and gentlemen, het moment suprem voor de Russische president. Let me declare the 126th session of the International Olympic Committee. Open. Elke werkdag van 6 tot 9 het NOS Radio 1-journaal. Mensen in het noorden van het land voelden de grond trillen. Zeker geen aardbeving. Maar waar kwam die knal nou vandaan? Met Marcel Oosten. Spannender dan ooit. En Frederik Dion. Wat voor verhalen kom je tegen? Het NOS Radio 1-journaal. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.